Het weer geregeld zonder in de kustprovincies meer bewolking. Het is 19 tot 21 graden en het blijft droog. In het weekend maximaal 22 graden. Dit was het. En het ZFM. De... Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A12 Utrecht-Den Haag bij nieuwe brug 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt een loopvlak van een autoband. Bij Rotterdam op de A20 naar hoek van Holland bij Spaanse Polder 4 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers.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 is zin in ZFM. ZFM met nu de muziekboulevard. Ja, dat had je gedroomd met je muziekboulevard. Nou, dat gaat mooi niet door, hoor, die muziekboulevard. Dat, we, dat zetten we mooi even uit, die muziekboulevard. Gaan we even niet doen. Want we gaan nog een uurtje door, dames en heren. Want we willen straks, natuurlijk in ieder geval om half drie... Eh, nog even contact zoeken met eh, David Habig om te horen hoe het eh, Joost Luiten gaat op KLM open. Dus dat gaan we ook even doen. Eh, Charles blijft ook nog eventjes, heel eventjes. Maar het ja. een kwartier donder hem er gewoon uit. het zat. En uh, hey Ruud, kan jij je nog herinneren dat wij hier in Zandvoort... tijdens Jazz Behind the Beach op het Gasthuisplein spelen? Uh, ja, dat weet ik nog. Oh, dat ja. weet je nog. Ja. En, en uh, kan je ook nog herinneren dat jij iets uh, speelde van de Paddlers? Ah, dat weet ik ook nog wel ja, ja. ik heb iets klaarstaan zullen we te verdraaien zullen we het doen hoe kennis hey maar to? luister dus, luister even ja. even wat anders hè want uh, jij bent uh, natuurlijk hier begonnen met je late night programma ja uh, tussen app en vloed tussen app en vloed ja. uh, en hoe zit jouw de in jazz ik wist niet dat jij zo in de jazz zat nou, ken ik, ik jou, ken ik jou al meer dan dertig jaar maar ik wist niet dat jij zo in de jazz zat yes yes yes, yes. oh yes, uh, yes. Uh, nee uh, mijn neef Fred Kulsberg. Ja. die kennen de mensen die uh, Vast luisteraars zijn van ZFM's Zandvoort ongetwijfeld ook, want die doet ook dat jazzprogramma. Ja. Maar die kan niet altijd. Dus die heeft op een gegeven moment aan mij gevraagd: Wil jij niet eens af en toe invallen? Nou, toen ja. denk ik, wat gaan verdiepen, wat meer gaan verdiepen. Ik wist natuurlijk wel wat van jazz. Ja. Maar uh, ja, zo, uh, dankzij alle media tegenwoordig kun je uh, bijna alle repertoire zo uh, oproepen op de computer. Als je computer en, is, doet het doet wel, ja. Ja, als je <lacht> doet het. Uh, maar, maar uh, dat betekent ook dat je steeds meer kennis opdoet. Ja. En uh, nou hou ik niet zo van die. Geïmproviseerde jazz. Nee. Hè, dat mensen uh, het idee hebben dat ze nog aan het stemmen zijn. Dat ja. ze al aan het zijn. Het ja, nou, zoiets. Maar weet je, voordat we die, die peddlers gaan draaien. Ja. Eh, want, want jij zegt dat, dat dat past wel mooi. Want jij, jij bent zo. Je, je bent je ook in jazz uh, gaan uh, verdiepen. Dus, dus muziek maakt slim, hè? Ja. Toch? Ja. ja. Nou, als mijn computer het weer doet. dan heb ik nog iemand hier. Uh, wiens muziek je, je slim maakt. Is, het, is het dat Slim Witman? Nee, dat is niet ook? Slim Witman. Oh. Maar het is wel leuk. Hoop ik. Als hij het doet hoor. Ja. Als hij het doet. Ja, maar... Maar... maar het zijn mooie liedjes. Frans Lies. Ja, muziek doet veel, dames en heren. Muziek is een magische kracht. Je wordt zelfs intelligenter van muziek. Ja, ja niet iedereen. Maar. Uh... <lacht> dat is bewezen. Er is een onderzoek geweest. Wetenschappers tonen aan, kan je hier overal vinden. Muziek maakt slim. Muziek bevordert intelligentie. Muziek verbetert sociaal gedrag. Muziek bevordert integratie. Dat is interessant. Hè? Kijk maar om je heen vanavond. <lacht> ik heb nooit zo'n blanke zaal gehad als vanavond. Maar ik bedoel... Ik kan niet overal kijken natuurlijk, maar... Uh... In, de, in de muziek is dat normaal, hè? Dat je muziek gebruikt uit vele landen en zo. Hongaarse muziek. Overal, ja, van Frans Lies, de Hongaarse rhapsody. Zo over... van... Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, hè? En met klassieke muziek heb je ook nog het bijeffect effect dat koeien geven meer melk met klassieke muziek. Dus als u begint te vloeien vanavond, dan ligt het aan de... Dat kan aan de muziek liggen. Daar zijn ze heel ver mee. In India, bijvoorbeeld, India, daar uh, hebben ze daarmee geëx. Er zijn veel koeien natuurlijk... De muziek leent zich daar ook voor. slim. Dat is interessant, dames en heren. Kunnen we even testen? My sorrow, back steel bar. die Roy Phillips. Echt een geweldige muzikant ook. De peddlers. De peddlers. De, ja. Ja. De, de trappelaars. Daar ga ik van de gelegenheid gebruik maken... om afscheid te nemen van de luisteraars voor vandaag. Want uh, ik, uh, ik begeef me mij met mijn uh, vriendinnetje richting Bloemendaal. Oh? Zou je van doen? Ja, daar ga, ik, daar ga ik. Ik heb gehoord dat het een gevaarlijke gemeente is ook. Ja. ja. Heb nou, ik gehoord hoor, heb ik gehoord. Ja. Oké, okay, net, net Hans Lieberg, hè? was leuk hè? Ja, leuk even. Hans Lieberg. Hans Lieberg ja. Over koeien die vloeien en zo. Ja, weet ja. ik het allemaal niet. Ja, ja. Dus mijn, mijn vriendin. Als die uh, ongesteld is, dan spreekt ze vloeiend uh, Frans. Ja, ja, ja. Nou, ja. <lacht> nou, ja. <lacht> ja. Ik ook. Ja. Maar uh, goed, uh, leuk dat je er was. En ja. uh, wij gaan nog eventjes door tot drie uur. Want uh, we willen nog even uh, zometeen horen hoe het uh, bij de KLM open uh, verloopt. Dus ik blijf nog eventjes even zitten hier. Ja. En uh, ik ga afscheid van jou, uh, van jou nemen met een heel mooi plaatje wat jij ook mooi vindt. Is dat zo? Ja, dat ga ik doen. Oké. Okay. Let maar eens op hoe mooi dit is. Heel fijn weekend allemaal. Uh, ja, fijn weekend. En wat mij betreft, ik ga nog even door. Your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 No sign of love the no one. Ja, dat waren de Beatles van het album Revolver. En dat noemen we het heette For No One. Zo, we zijn weer even. We gaan nog eventjes door. Eh, tot, eh, tot drie uur, dames en heren. Gewoon omdat het. Eh, omdat het gezellig is en we nog even contact willen hebben met de KLM Open. Here's twice as much. Nummer van de Rolling Stones. was dat van uh, Twice As Much. En het volgende nummer is een nieuwe. En die heet uh, Als alles goed gaat tenminste. Ja, gaat goed. Chandelier van Sia. love love Dat dadelijk om uh, half, even na nou, half drie gaan we nog even contact zoeken met David Habig om te horen hoe het gaat op de KLM Open. Het oh, was Chandelier tonight. van Sia. Oh, holding... Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. De 14-jarige Cynthia Reineveld wordt sinds maandag 8 september vermist. Het meisje verdween tijdens het winkelen met haar pleegouders in Heemstede. Normaal gesproken verblijft zij in Uithoorn, zo meldt de politie. Cynthia heeft blond krullend haar vermoedelijk gedragen in een knotje... en voortanden die iets naar voren staan. Op de dag van haar verdwijning droeg zij een lichte spijkerbroek, een roze blouse... Een kort zwart jasje en zwarte gymschoenen met een roze rand. Cynthia is in het bezit van een grote zwarte vierkante tas. Aan iedereen die Cynthia op of na 8 september nog heeft gezien... wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Op maandagavond 29 september om half acht organiseert de gemeente Zandvoort in de krocht een bijeenkomst... om informatie uit te wisselen... over de meeuwenproblematiek. De zaal gaat open om 7 uur. Voorafgaand aan de avond... kunt u via een speciaal e-mailadres... alvast uw vragen en ideeën insturen. Ook is het prettig... als u via dit adres laat weten... of u komt. Dit om een goede inschatting te maken... van het aantal belangstellenden. En het... E-mailadres is meuwenapenstaadjezantvoort.nl. zandvoortnl -Zandvoort De commissie Ruimte en Economie behandelt onderwerpen op het gebied van ruimtelijke inrichting, wonen, leefomgeving, toerisme, economie, verkeer en parkeren. Op hun eerste openbare vergadering zal de commissie onder meer spreken over de bestrating van het Kerkplein. De beantwoording van vragen door het college over de waterlast en riolering. En ook ligt er een raadsvoorstel over de erfpacht van het Venemaplein. En deze openbare vergadering is dus uh, volgende week 17 september, volgende week woensdag. En begint om 8 uur in de raadzaal. Boekhandel Blokker zamelt oude boeken in om ze te verkopen... De opbrengst gaat naar een nieuw servies, glazen en bestek voor het nieuwe hospice... dat momenteel gebouwd wordt op de Zuiderhoutlaan, net over de grens met Haarlem. De hoeveelheid aan aangeleverd materiaal was zo groot... dat Blokker de boeken moest opslaan in een container. En voor deze, actie, deze werd speciaal aangeleverd voor deze actie... door het bedrijf Brandjes Data Vernietiging. De verkoop van tweedehandsjes is van zaterdag 13 september... tot en met zaterdag 20 september dagelijks van 10 tot 5... behalve op zondag en maandag, want dan zijn ze gesloten. Er zijn voor dat doel 8 markramen gratis ter beschikking gesteld... door Verhuur uit Haarlem. In totaal zullen 30 vrijwilligers van het hospice en de boekhandel... de bemanning voor hun rekening nemen... De boekhandel is van mening dat ze met elkaar een mooi gebaar kunnen maken richting het hospice. Als iedereen meewerkt zullen er geen kosten aan verbonden zijn... en komt de hele opbrengst ten goede aan het hospice. In de periode van maart tot en met augustus van dit jaar zijn er ruim 21.000 woninginbraken gepleegd. En hier komen ook nog ruim 9.000 pogingen tot woninginbraak bij... Zandvoort is een van de meest inbraakgevoelige gemeenten. Dat blijkt uit een analyse van het aantal inbraken in deze periode. In die periode is er 71 keer ingebroken in de kustgemeente, wat neerkomt op bijna 9 inbraken per 1000 huishoudens. Zandvoort wordt op de voet gevolgd door Bloemendaal. Alarm donderdagochtend in de trein die onderweg was naar Amsterdam Centraal. Bij Heemstede Aardehout werd de trein stilgezet vanwege drie onbeheerde koffers. Zo meldt een uh, zegsvrouw van de NS. De conducteur werd gewaarschuwd vanwege een aantal onbeheerde koffers. Het bes hij besloot via een omroepbericht te vragen aan de passagiers of de eigenaren in de trein aanwezig waren. Op de op oproep kwam geen reactie waarop de conducteur besloot de trein stil te zetten bij het station van Heemstede Aardehout. Uiteindelijk melden drie Chinese toeristen zich bij de conducteur. Ze hadden het omroepbericht niet verstaan. Met drie minuten vertraging kon de trein zijn weg vervolgen... richting Amsterdam Centraal. Een van een bolmelding is geen sprake geweest... benadrukte de woordvoerster van de NS. Als je de komende Indië summerdagen wil zwemmen in Spaarwaarde... dan zou ik er nog maar even goed over nadenken. Er is namelijk blauw af. En blauwalg is een goedje waar je dus uh, naast huiduitslag ook nog koorts en, en uh, diarree en dergelijke van kunt krijgen. Het wordt al daar recreerende nudisten ontraden om te gaan zwemmen, al dus de provincie Noord-Holland. Een zwemverbod zal er niet komen, men gaat ervan uit dat mensen zelfs zo verstandig zijn om het water te mijden. Welkomen en waarschuwingsbordjes om de recreanten op het gevaar te wijzen. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we profiteren nog steeds van een hoge drukgebied... dat zich uitstrekt van Engeland tot over Scandinavië. En daardoor hebben we noordoostelijke stroming... met aanvoer van polaire lucht. Aanvankelijk is het vandaag uh, grijs en nevelig geweest met lokaal wat mist... maar uh, inmiddels schijnt de zon volop af en toe afgewisseld met een paar vriendelijke stapelwolken. Het blijft overal in de regio droog en er waait een meest matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een warme 21 graden. Ook vanavond en komende nacht is het helder en rustig... en is er uh, toch weer wat kans op wat nevel en mist. En... Uh, bij een matige noordoostenwind daalt de temperatuur naar 14 graden. Eh, dit weekend kunnen we mm, uh, rekenen op weer prachtig weer. Afgewisseld met wat stapelwolken, veel zon... en de middagtemperatuur gaat naar maximaal 22 graden. Ook de rest van de week lijkt het prachtig na zomerweer te worden... En de temperaturen die gaan nog een tikje omhoog richting 24 graden. Tot zover het weerbericht. 67, 68, zo'n beetje de Bee Gees natuurlijk, Robin, Barry en Maurice Gip helaas is alleen Barry nog onder ons de rest is er niet meer maar ah, met vier broers thuis, dan zijn er al drie dood van dus, nou. Barry is de sterkste gebleken to, uh, to love somebody En we gaan weer even contact zoeken met de Canamer, uh, golf and country club, dames en heren. Waar het, uh, natuurlijk het K KLM Open op dit moment aan, uh, aan de gang is. En ter plaatse is voor ons nog steeds David Habig. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, het is echt, het is echt onmenselijk. Het is echt niet te geloven. Ja. Ik denk, ik denk dat er met de slide van Joost inmiddels uh, nou, misschien wel tegen de duizend mensen meelopen. Zo. En uh, ook elk de, elke keer uh, de, de whole forum die is, al, uh, is al helemaal bezet. Ja. Um, nou, daarnet houden ze nog een beetje een geintje, uh, maar we zijn pas op hondrie, dus het gaat allemaal niet zo heel erg snel. Nee. Um, dus uh, het, ja, het, gaat al, het loopt allemaal wat vertraging op. Maar hoe doet hij het? Om... Hij staat nog steeds op 95, dus het gaat wel goed. Het gaat wel goed? Ja. En uh, hij, je zegt hij zit op de derde hol nu? Ja, op de derde hol. Dus hij heeft er nog uh, 15 te gaan? Ja. Ja, precies. Hij heeft nog uh, ruim, uh, ruim tijd om uh, mooie scoren neer te zetten. En doet hij dat allemaal vandaag of wordt dat ook nog een beetje opgesplitst dat hij morgen doorgaat? Uh, vooralsnog, denk ik dat het allemaal vandaag uh, gaat eindigen. Ja. Hm. Uh, aangezien uh, echt, uh, vanavond natuurlijk de kat is. En uh, ja, ik denk dat het tot 50 overblijft. Ja. Dus uh, ja. Dat is een beetje. Ja, we zijn dus een beetje aan het, uh, aan het kijken, nog het is wat je afwachten. Ja, ja. Nou, oké. Okay, uh, uh... We gaan net weer slaan, dus. Uh. Nou, we zullen maar hopen dan dat hij, dat hij goed zijn best blijft doen en dat hij minstens op min 10 komt vandaag, want dat moet hij geloof ik wel hebben, hè? Ja. Ja, ja, ja klopt. Ja. Dus hij moet er nog uh, zien, zien dat hij vijf uh, slagen erbij krijgt onder het gemiddelde van de baan. Zo was het toch? Sorry. Ik, het ja, ja, klopt, ja. Okay. Ja, ik heb geen verstand van golven, hoor. Ik golf alleen in het zwembad namelijk. <laughs> Maar goed, hey, dus uh, nou ja, uh, haal ons op de hoogte en uh, we vinden het leuk dat we uh, in ieder geval morgen, dan zijn jullie weer live in de uitzending natuurlijk, bij ja. uh, Zandvoort op zaterdag. Uiteraard. Dus uh, dat wordt weer gezellig. Hey David, veel plezier ja. vandaag en genieten uh, Ja. Geniet, ja. Hè? ja en, het weer is er goed voor, dus genieten. Ja. Ja, Oké, okay, okay. bedankt dat je nog even in de uitzending wilde komen en uh, we gaan nog even door met lekkere muziek. Dankjewel. Ja. Oké, okay, bedankt.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 The happy sound of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and French fries. They say. De drifters en dat doen we dat heet under de boardwalk. Dit is beet. Heartbeat. Uit een gegeven gedaan. B, en het nummer dat heet Heartbeat. En nu hoorde jullie hem wel. Morgen ging er even iets mis met die plaat, Maar ik denk, ik draai hem gewoon toch een beetje helemaal. Dat u hem toch even lekker kan horen. Niet waar? Zo is dat. Heartbeat. En uh... we hebben nog een kwartiertje te gaan. Nou ja, iets langer dan een kwartiertje. Tot drie uur gaan we door met dit. Toch wel een beetje deze jubileum van CFM Lunch. En die is ook een uurtje langer. Maar dat was dus in verband met de... Uh, golf en zo, daar op de op de baan. En uh, de volgende plaat is ook een nieuwe, dat is ook een hele mooie. Elysium heet die. On Bear's Dead. Brother, do you believe in an afterlife where our souls will both collide in some great Elysium way up in the sky free from our shackles, our chains our mouths, our brains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 En dat nummer heet Elysium. Ja, daar luistert u naar. Daar luistert u naar. Ja, C.F.M. Dat zijn wij. En dit zijn de Beach Boys. En California Girls. Godse meisje is ook wel leuk hoor. Hoe is allemaal uit Californië te komen? Vind ik helemaal niet nodig. Trouwens, veel te ver weg. En het is er ook veel te heet. Ja, en we hoorden straks ook wel dat het er nooit regent. En er zijn heel veel bosbranden daar. Nou, gaat dan maar zandvoort maar. Dat is veel leuker. Zo, oké. Nou, dit is uh, Eric Clapton and Friends. Ja. Yeah. They call me De breeze. An appreciation of JJKL. Album van Eric Clapton and Friends: een uh, appreciation of JJ Kale. they call me the breeze. En uh, ja, oké, okay, we hebben nog een paar plaatjes te gaan, waaronder deze. One, two, Emily -Lou Harris, titelsong van het gelijknamige album en het heet Luxury Liner. is dat Luxury Liner. Onder andere ook die grote hits Lavie op staat. Geweldig lekker nummer van Amerika. Nou, een van de meest vooraanstaande country- en western-zangeressen Lou Harris. En dit heet Luxury Liner. Ik heb er nog eentje voor u. En dan gaan we, er, dan gaan we eruit. Dan gaan we er echt mee stoppen hoor. Lowell George. Cheek to cheek. Zie het weekend. Maar goed, dat was hem. Drie uur Zie je Vemlins tot deze vrijdag, de 12e september, hè, is toch? Ja. Ja, ja de 12e september. Goed, nou, uh, we gaan uh, richting de afterparty. <laughs> Eh, uh, ja, zoiets. <laughs> Goed. Nou, we zien wel wat, wat er allemaal gebeurt. In ieder geval, uh, dit was hem voor deze uh, vrijdag. Ik wens u uh, natuurlijk een heel fijn weekend. Rust is lekker uit. <clears throat> ja, en uh, willen we even Charles Duijf bedanken. Ja, natuurlijk. Ja, Charles. Ja, ja die was en, leuk. En uh, Dolly. Ja, waar zit ze nou? Meneer? Ja, uh, in de keuken. En Dolly zit in de keuken, hè? Dankjewel, doei. Ja. Nou, jongens, dit was hem. Bedankt. En uh, wij zijn er gewoon natuurlijk maandag weer van onze reguliere Uiteraard. CFM Lunch uitzending. En... Ga eerst even lekker van het weekend genieten. En ik heb het druk, want ik moet eens even zorgen dat het weer een computer goed gaat werken. Ja. Nou, in ieder geval bedankt tot maandag. voor ah, het luisteren. Fijn weekend. Fijn weekend.